Als u nou begint te praten over een bende, dan gaat mij dat toch te ver. Het Openbaar Ministerie is een organisatie waarin duidelijk fouten zijn gemaakt. Laten we daar niet omheen draaien. Maar het is een, een organisatie met heel veel, hele goede mensen. Het rapport van de commissie van Tra is schokkend, maar het kan nog erger. Meldt de Rijksregerche in een rapport over politie en justitie in Haarlem. Maar liefst 5 miljoen gulden misdaadgeld gebruikten de rechercheurs doen en Van Vondel. Zij worden nu zelf vervolgd door justitie. Hun bazen blijven buiten schot, tot woede van de Tweede Kamer. Om uit de problemen te komen, verzint minister Dijkstal een list. De politiecarousel. de politiebazen hoeven niet te vertrekken. Nee, alle hoofdcommissarissen moeten verplaatst worden. Meester Dijk's notaris de Budel. Budel 21 juni 1994. Gelacht de heer van Den Wittenpoer. Hierbij ontvangt u het ontwerp van de akte betreffende de klachten die u indient bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. In de akte staat bij de aanhalingstekens allereerst vermeld dat alle rechtsmiddelen in Nederland voor u zijn uitgeput. Tot de rechter kunt u zich niet wenden, want uw advocaten houden liever hun ex-collega's een hand boven het hoofd dan dat zij uw zaak willen behandelen, de officier. Van justitie doet niets en talloze verantwoordelijke instellingen en personen gaan ook al niet serieus op uw zaak en of laten zelfs helemaal niets van zich horen. Het is belangrijk dit te vermelden. Want als u niet aangeeft dat voor u in Nederland alle rechtsmiddelen zijn uitgeput, zal de commissie uw klacht niet eens behandelen en verdwijnt alles ongelezen in het archief om er waarschijnlijk nooit meer uit te komen. Vervolgens staat in de akte het verhaal zoals u mij dat gegeven hebt en waarin alleen enkele taalkundige spel- en stijlfouten zijn veranderd. Aan de inhoud zelf is niet getornd. Ik heb aan het eind opgenomen dat ook uw brief aan de officier van justitie aan de akte wordt gehecht. Deze brief is belangrijk om aan te tonen dat u hebt geprobeerd de staat der Nederlanden verroeide te krijgen. Zie tweede linea's terug. Voorts adviseer ik u aan de commissie de stukken die u aan de akte wilt laten hechten in ieder geval ook los toe te zenden. Dit maakt het voor de commissie een stuk gemakkelijker uw zaak te behandelen, als de stukken los meegestuurd worden. Kunnen meerdere mensen tegelijk aan uw zaak werken? Wilt u mij laten weten of u met het ontwerp akkoord gaat? De akte zal op 22 juni aanstaande om half vier middags worden getekend. Wilt u meenemen uw brief van de officier van justitie, cursus, verover het Binnenhof, en het formulier rekorten, om de zaak bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens aanhangig te maken. Hoogachtend.